Weet je, Onno, hm? ik heb het gevoel dat hier wat ik ben verenigd is als in het brandpunt van een lens. Op deze weg, misschien wel precies op de plek waar wij nu staan, is mijn moeder in een tweewagon gedreven. Hier begon haar laatste reis. Max dacht aan de gele ster die zijn moeder in de oorlog had moeten dragen. Een ster. Tienduizenden sterren. Alle die in dit kamp opeengepakt waren, hadden sterren gedragen. Met sterren op de borst waren ze in de wagons gedreven. En dan, dan discussiëren ze in de kranten erover... of er in Westerbork een monument voor de gedeporteerden moet worden opgericht. Maar dat staat er toch al? Hè? Ja. Wat is de radiotelescoop tenslotte slotte anders dan een gigantisch monument? Een, een monument van anderhalf kilometer doorsnee? Terwijl het leven op groot rechteren in landelijke rust voortging, maakte Onno in Amsterdam een politieke bliksemcarrière. Hmm. Eerst gemeenteraadslid, toen ambtenaar van de afdeling culturele zaken, en uiteindelijk, voor korte periode, minister van onderwijs en wetenschappen. ...die door mijn gewaardeerde voorganger naar voren zijn gebracht. Kijk, wanneer de cultuurpolitiek... Een naar vrijheidstrevende democratische staat... ...werkelijk het ferment van de is. Gemeente... Ja, is... Dat... Niets daarvan dat... hield de ultieme levensvervulling voor hem in... ...maar hij had besloten er het beste van te maken. Een privéleven had hij zo goed als niet. Ook de gedachten aan Ada en Quinten... ...werden altijd weer snel onder stapels werk bedolven. Misschien omdat hij wist dat het Quinten bij Max en Sophia aan niets ontbrak... En Ada na de bevalling goed was ondergebracht in het huis in Emmen.